2 uur. Christian Bonnebakker met het nos journaal dat middel maanden later nog in het lichaam kan zitten. De werelddopingautoriteit WADA heeft nu bepaald dat er vanaf 1 oktober streng wordt gehandhaafd. Wie voor die tijd wordt betrapt op een kleine hoeveelheid meldonium... wordt niet gestraft. De Israëlische premier Netanyahu vindt dat de wereld de dood van een Joods meisje op de westelijke Jordaanoever net zo hard moet veroordelen als de terreuraanslagen in Orlando en Brussel meisje van 13 werd gisteren in haar slaap doodgestoken door een Palestijn van 17... die het huis in de nederzetting bij Hebron was binnengedrongen. Volgens Netanyahu blijkt hieruit opnieuw hoe bloed bloeddorstig en onmenselijk terroristen zijn. Zijn oproep tot een wereldwijde veroordeling vindt nog maar weinig gehoor. Een van de weinige officiële reacties kwam van het Witte Huis. Dat spreekt van een schandelijke terreuraanval. De gemeente Utrecht schrapt het onderscheid tussen wc's voor mannen en vrouwen. De gemeente krijgt genderneutrale toiletten. Eerst in het stadhuis en later ook in andere gebouwen van de gemeente. Transseksuelen en mensen die zich niet duidelijk man of vrouw voelen... hebben vaak moeite met de gescheiden mannen- en vrouwen-wc's. Ook leidt hun keuze voor de ene wc soms tot discussies met andere gebruikers. Onder meer de Universiteit Leiden en de... En het Amsterdam University College zijn al begonnen met genderneutrale WC's. Voor zover bekend is Utrecht de eerste gemeente die het idee overneemt. Het weer: de laatste buien trekken weg. Minima vannacht rond 14 graden. De komende dag is het wisselend bewolkt met enkele buien, maar ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het wordt. Zin in Zandvoort? Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. We'll mm -hmm.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 Van Zandvoort. Zandvoort. In the bottle it's Nikki, full throttle is oh, oh Swimming in the bottle, we win it in the ladder, we dipping in the pot of blue, so. it's so good, it's dripping. I don't get a ride in the engine that could go. Cat me and robbing it, bang bang cocking it. Queen Nikki dominant, prominent. It's me, Jesse and Ari. If they test me, they sorry. Riders up like a Harley, then pull off in this Ferrari. If he hanging, we banging. Phone ringing, he slanging. It ain't karaoke night, but get the mic 'cause I'm singing. G uh, to the A to the end to the G. Hey Zo